Dit is een productie van de stichting Hoorspel Nu, mogelijk gemaakt met financiële steun van het Revalidatiefonds. Goedemorgen, politiebureau Hilversum. Ja, goedemorgen mevrouw, met Arne Westra. Mag ik mijn vader even? Uh, je vader? Inspecteur Westra. Oh, inspecteur Westra. Momentje alsjeblieft inspecteur Westra? Pa, met Arne. Ik ben hier samen met Paul. We fietsen in het bos, want we wilden heel vroeg gaan vissen. Oh, oh, en nu zit hier oh, opeens een grote hond. Ho, ho, ho, wacht even. Wat, wat is er precies gebeurd? Gebeurd? Nee, er is helemaal niks gebeurd. Maar Paul en ik, we hadden de eerste twee lesuren vrij. En toen, toen, toen gingen we vissen en nu hebben we een hond gevonden in die hang. Geef mij die telefoon maar even. Pa, hier komt Paul. Uh, toen hebben we een hond gevonden, een Duitse herderpa. Een reu, een hele mooie, vastgebonden aan een boom... Ja, natuurlijk achtergelaten door een of andere rotzak... die zijn hond wilde lozen omdat hij zelf met vakantie wou. Een hartstikke lief hond, pa. Rustig aan, jongens. Nou, nog even van vooraf aan. Jullie fietsten door het bos, wilden gaan vissen en toen... Nou, toen hoorden we opeens uh, een hond plaffen. Wolf de speurhond en de diamantdieven... Een hoorspel door Frans van Houtert naar de gelijknamige boeken van Jan Postma. Hé, hey, Paul. Een hond? Ja, en? Ja, ik weet niet. Wat nou? Ik weet niet. Het klinkt zo gek. Moet je horen. Ik ga er even op af. Ik ga mee. Moet je kijken, joh. Je zit vast aan een boom. Zielig. Ik ga hem echt even losmaken. Nee, hoor. nee, nee. Kijk nou uit, joh. Straks is het een vals kreng. Die hond doet niks, man. Die gaat alleen maar zo te keren omdat hij vast zit. Hier. Hij ligt gewoon mijn hand. Oh, mooie hond, hé. Duitse herder. Wat doen we? Losmaken? Ja, <truh> uh, hallo. <truh> Wou je hem hier soms laten ja. staan? Die een of andere rotzak heeft hem hier vastgebonden. En die is er gewoon vandoor gegaan. Weer zo'n dierenvriend zeker, die zelfs met vakantie is gegaan. Hoor je best vaak... Mensen die een hond niet willen meenemen op vakantie en hem dan achterlaten in een bos. Zo. Nou, als ik die dierenvriend in mijn tengels krijg, dan bind ik hem zelf aan een boom. Doen we nou met hem? Ja, meenemen naar huis. Ben je geschuffeld, man? Ma, zie ik ons aankomen met een hond. Maar we kunnen het toch proberen. Zo'n hond kun je van alles leren. Daar kun je zo'n politiehond van maken. Net zoals pa vroeger. Die had ook een afgerichte Duitse herder. Gaaf, man. Dan hebben we portofoons en politiescanners... En ook nog een politiehond. Dan kunnen we ons eigen detectivebureau beginnen. Westra en Westra. Dat is toch top? Ja. Hey, weet je wat we het beste kunnen doen? Nou? Pa bellen en vragen of hij bij ma een goed woordje voor ons kan doen. Ja. Ah, ah. Zo is het gegaan, pa. En nou wilden we eigenlijk vragen... Oh nee, geen denken aan. Ja, maar pa, dit is niet zomaar een hond. Dit is een echte herder. Ik zeg dat het het net zo in is als hij vroeger had. Het is net zo'n hond als jij vroeger had, pa. En we kunnen hem misschien wel opleiden tot politiehond. Ja, maar luister nou eens goed. Jullie weten toch net zo goed als ik dat ma dat nooit goed zal vinden? Die wil nou eenmaal geen hond in huis. Daar hebben we het vaak genoeg over gehad. Ja, maar deze misschien wel. Ach, toe, pa. Doe nou een goed woordje voor ons. We kunnen het toch proberen. Hè, jullie hebben ook altijd wat anders. Gaat hij met ma bellen, denk je? Ik hoop het. Dan nou, is het tenminste voorbereid als we thuiskomen. Ah, volgens mij barst dat beest van de honger. Wie weet hoe lang die hier al staat. Ik pak even een stukje brood. Het smaakt nogal, geloof ik. Hij heeft honger als. Uh, als een wolf. Nog meer? Nog meer? Volgens mij is het een uitgehongerde wolf. Nog een stukje? Wolf? Hé hey Arne! <telling> Bingo! Wat? Ik weet een goede naam voor hem. We noemen hem Wolf! <telling> Spa. Het zal eens tijd worden. We zitten al een uur te wachten. Zo, wat zitten jullie te somber op de stoep? <lacht> rustig, <lacht> rustig, rustig. rustig. Nou, jullie hebben niks te veel gezegd. hoor. Het is een prachtig exemplaar. Een echte Duitse herder. Ja. Zo'n heb ik er vroeger ook gehad. Heeft Ma hem al gezien? Ik ben bang van Wilja. Want? Wolf zag onze poes. Gijs lag te slapen in de vensterbank. En toen brak de pleuris uit. Gijs begon als een gek door de kamer te rezen. En de hond ging er als een wilde achteraan. Toen begon de papegaai ook nog te krijgen of hij vermoord werd. En van schrik stormde de wolf tegen de tafel aan. Alle kopjes op de grond. Plus de theepot van oma, die antieke. Allemaal kapot. Poes vloog toen tegen de boekenkast op en ging daar tussen de grote fase zitten. Met zo'n dikke staart. En Wolfman blaffen. Hij ging te keer als een gek. Fase naar beneden gevallen. Ook kapot. En moeder, wat deed moeder? Ja, die schreeuwde alleen maar dat we die hond naar buiten moesten brengen. We krijgen alleen maar ellende met dat beest, ze. Ja, vind je het gek? Jongens, nou niet om het een of ander, maar jullie snappen natuurlijk ook wel dat hij hier zo snel mogelijk weg moet. Ja, maar weet je, Pa? Onderweg naar huis kwamen we de boswachter tegen. En Die zei dat Wolf ongeveer een jaar oud is en dat hij heel geschikt zou zijn om afgericht te worden. We willen hem zo graag houden, Pa. Doe alsjeblieft. Nou, die puinhoop die hij ervan gemaakt heeft, zeker. Nou, ik denk het niet. Nou, nah. richt voorlopig maar een plaatsje voor hem in de garage. Het kan best zijn dat zijn baas morgen aangifte komt doen bij de politie. Misschien is hij wel weggelopen door iemand gevonden... die hem toen maar zo lang aan een boom heeft vastgebonden. In dat geval gaat hij gewoon terug naar zijn eigen baas. Ja, maar, maar als... Als niemand zich meldt, zien we wel weer verder. Dan zal ik het er nog eens met jullie moeder over hebben. Maar na wat er allemaal gebeurd is... geef ik jullie beter weinig kans. Hoe ver ben jij met het huiswerk? Allang gestopt. Kan mijn gedachten er niet bij houden. Gestopt? En je zit met je neus in die boeken. Je zit de boel gewoon te bedonderen hier. Ik zat aan Wolf te denken. Hij kijkt steeds zo zielig als we bij hem komen. Hij is natuurlijk bang dat hij weg moet. Die baas van hem heeft hem vast geslagen. Rotzak. Zullen we hem uit gaan laten? We zijn net geweest. Nou in. Gaan we toch nog een keer doorgaan? Stil, stil, stil. De politie scannen. Hier de meldkamer van het hoofdbureau in Hilversum. In een juwelierszaak op de vaartweg is een snelkraak gepleegd. De etalageruit werd met een straattegel ingegooid. Uit de etalage werden gouden en zilveren ringen, armbanden, horloges en halskettingen ontvreemd. Hoe groot de buiten is, is nog niet bekend. Zo, dat loopt lekker op, joh. De snelkraak werd vermoedelijk door twee gemaskerde mannen gepleegd. Een signalement kan niet worden gegeven. In de omgeving van de juwelierszaak is wel een oude, lichtgekleurde personenauto gezien, die enkele malen langzaam langs reed. Kenteken en merk zijn onbekend. Voorzichtigheid is geboden. Het vermoeden bestaat dat de daders gewapend zijn. Hoe kunnen ze dat nou weten? Ze hebben geen signalement, niks. Waar gaan ze die wijsheid dan vandaan? Goeie vraag. Leggen we een pa voor. Zullen we pa even gaan vertellen wat we net gehoord hebben? Nee joh, hij zet samen met ma naar een film te kijken. Als het belangrijk is, dan bellen ze meus wel. Kom op. We gaan Wolf uitlaten. Gelukkig hebben wij geen dure juweliers in de buurt. Ik heb het niet zo op de inbrekers. Dus jij denkt dat er in zo'n chique buurt als de onze geen inbrekers komen? Allemaal vrijstaande huizen hier met grote tuinen. Dat is juist ideaal voor inbrekers. Maar wij hebben een hond. We hebben helemaal niks, Arne. Pa denkt nog steeds dat de eigenaar van Wolf op komt dagen. En ma zou blij zijn als hij is opgehoepeld. Het zou toch fantastisch zijn als we hem een echte opleiding tot speurhond zouden kunnen laten geven. Hij heeft hartstikke veel talent. Die boswachter zei het zelf. En dat we dan een echte politiehond van hem zouden kunnen maken. Pa kent vast wel mensen van die opleiding. <tie> Wolf van piezen. Ja, maar toch niet tegen een auto? Welke auto? Daar. Tussen de bomen. Oud opeltje volgens mij. Ook gek. Wie zit er nou s'avonds een auto zomaar in het bos? <tie> een oude opelkadet. Ding is nog van voor de Eerste Wereldoorlog. Maar hij rijdt nog wel. Hier, moet je de motorkap voelen? Die is nog hartstikke warm. Misschien van stropers. Of anders misschien van, uh, van inbrekers, toch niet? Moet je kijken? Ze hebben hem niet eens afgesloten. Daar ligt een smeulende peuk. En hier, kijk! Een portemonnee. Foute boelpaal. Dit moeten we nodig uitzoeken. Een nieuwe opdracht voor ons detectivebureau. Jij had er toch niet zo op, inbrekers? Overmacht, Paul. De plicht roept. Wat doe jij nou? Die auto even onklaar maken. Hè? Ik haal er een paar kabeltjes uit. Dan kunnen ze hem niet meer starten. Schaaf, zeg. Hé, hey, Paul. Denk je dat Wolf al een beetje voor speurhond zou kunnen spelen? Dat hij de inbrekers kan opsporen? Gewoon proberen. Stel dat het lukt. Stel dat Wolf die inbrekers grijpt. Dan mag die van ma misschien toch nog wel blijven. Ik laat hem die portemonnee ruiken. Dat is vast een goed spoor. Wolf, wolf! Hier! Goed ruiken, wolf! Ja, mooi. Goed ruiken, goed ruiken. Bravo! Nou, zoek, wolf! Zoek, zoek! Nee. Kom op, naar neus. Tandje erbij. Hier moeten we wezen. Uh, ja, uh, weet je het zeker, Pom? We lopen daar toch niet stuk? Hè? Ik wil vannacht geen risico meer. Eén -e -e zo'n geintje per keer vind ik wel. Ach, watje. We zitten hier toch zeker gebeiteld. Die vent die hier woont is op vakantie naar Israël. Het is een chirurg, een, een, een soort dokter, zeg maar. Ik heb vanmiddag nog bij het ziekenhuis gebeld. Hij komt pas over veertien dagen terug. Nou, uh, het is dat jij iets zegt, Pom. Hoop van zegen dan maar. Het doet toch niet zo zullig, jij. Die andere kraak vanavond is toch ook goed gegaan? Ja, dat natuurlijk wel, ja. Daar hebben we een mooie lekker zootje goud en zilver achterover gedrukt. Hè. Zeker weten. En dat ligt nou allemaal veilig verstopt in de reserveband. Knappe jongen die dat kan vinden. En die dokter hier, die motschatrijk schatrijk wezen. Dus kennen we vandaag nog een tweede keer onze slag slaan. Maar, maar, maar, maar Ja, wat nou weer? Maar, zou dat opeltje van ons daar nou wel goed verdekt staan? Dat ze hem niet kunnen vinden, bedoel ik. Doe toch niet zo zenuwachtig, man. Wie gaat er nou s'avonds laat op een bospad leggen lopen? Ja, heb jij een punt. Dat bedoel ik. Hé... Hey. Hé, hey, moet, je, moet je kijken, wat een kast van huis. Hey, ja, ja, maar er brandt anders wel een lampje in de gang, snurken. Hoe zit dat? Natuurlijk brandt er licht in zo'n paleis. Die dokter is niet op zijn achterhoofd gevallen. Een donker huis schreeuwt toch om een kraak. Die man heeft centen zat, die laat zijn hele vakantielampjes aan. Snap nou eens wat. Kom mee, we gaan door de achterdeur. Ja, vooruit dan maar. Op naar het volgende karwei. Zo, nou, wat kan die hond lopen? Ik ben echt kapot. Het lijkt nu al een echte speurhond. Waar zou hij dat geleerd hebben? Een Duitse herder kan dat van joh. Dat hoeven ze niet te leren. Volgens mij loopt hij naar het huis van dokter Hoensbroek. Die is toch op vakantie. Geen idee. Er brandt wel licht. Dat zegt niks. Wolf loopt naar de achterkant. Zouden die inbrekers... Psst, niet zo hard. Zouden die inbrekers aan de achterkant naar binnen zijn gegaan? Als ze slim zijn wel. Zullen we nu toch pa niet heel eventjes gaan... Psst. er komen twee kerels naar buiten. Ze zou iets waars. De brandkast? Ja. Zammer krakenpitten. wat is dat, kleinlois waar? Ja, jij moest toch zo, n, zo, n, zo, n, zo nodig, die, die klerenkast meenemen. Even niet inzetten. Ja, graag. Hij snapt toch zeker ook wel dat die dokter hier zijn voorraadje flappen in bewaart. Ja, ja, jij moet altijd het onderste uit de kan hebben. Dat is jouw probleem, hè, Pommetje? Nooit genoeg, daar ben jij. Ja, pakken wat je pakken uh. kent, zei mijn vader altijd. Ja, maar we hadden toch ook al een zootje juwelen uit het juwelenkassie van die dokterse vrouw gegraaid. Ja, maar als je nou toch binnen bent, als je dit niet doet, ben je een dief van je eigen portemonnee. ja. Hé, ja. hé. Hey. Hey. Mijn portemonnee? Wat? Ik krijg nou de stuipen. Waar, waar is mijn portemonnee? Ach, man, doe niet zo zenuwachtig. Die ligt natuurlijk in de auto. Uh. Ik ga wel even kijken, dan rijd ik de auto gelijk hier naartoe. Ja. Want jij denkt toch zeker niet dat ik met die kast op mijn nek dat hele eind ga lopen sjouwen, hè? Ben zo terug? De, de, de, wel uit je doppen kijken, neus. En, en, en niet opvallen, hè? Ik ga hier wel even op die brandkast zitten wachten tot je komt voorrijden. Een van die kerels loopt het bos in. Gaat de auto halen. Denkt hij? Wat doen we? Bellen we op of... Nee, we uh... hebben Wolf toch bij ons? Ja, dus? Nou, Wolf pakt hem eerst. En dan grijpen wij hem samen beet. En bieden hem vast. Met Hondering. Redden we dat met z'n tweeën? Ja, natuurlijk. Ik zit toch niet voor niks op judo. Ik neem hem in de heup zwaai. Dan leg ik een verweurgie ja, ja Ja, dat zal wel. Maar kunnen we toch niet beter pa of de politie bellen? Scheitert. <middels> Wolf smeert hem. Wolf! Rennen, Paul. Rennen. <middels> au. Au. Au. Hij springt bovenop hem. Rot op. Rot op. Au. Au. Halt. Politie. Ga liggen en verroer je niet. Armen uitspreiden. Ja, ik leg op. Hou die rot hond vast. Wolf. Wolf. Los. Brave hond. <middels> Goed werk. Hoe wisten jullie dat we hier waren? Mond houden. Nou, nou, nou, nou, een beetje vriendelijker kennen ook wel. Hé, hé, hé, hé, hé, wat doe je nou? Je, je hoeft mijn zakken niet na te zoeken. Ben je gewapend? Nee, natuurlijk niet. Ik heb nog nooit een blaffen gebruikt, dat weten jullie toch ook wel. Ik heb het toch. Of zijn jullie soms nieuw bij de politie? Ja, die auto daar in de verte, die start niet al te best, hoor je dat? Volgens mij is jullie benzine op. Ja, wat klets je nou, man? Jij denkt toch niet dat we geloven dat je in je eentje werkt? Maar laten we jou om te beginnen maar eens vastbinden met de hondenriem. We lopen liever geen Debel... risico met jou. Hondering, hond hebben jullie genees geen boeien bij je? Ha, boeien, hoor je dat, collega? Doe niets ouderwets, man. Dit is het nieuwste van het nieuwste. Pas in gebruik. Als je me nou belazert, nou zie ik het pas. Jullie zijn helemaal geen smeren. Jullie, jullie zijn gewoon een stelletje rot, jongens. Rot, jongens, maar wel met een hond. En wat voor een? Het is dus maar dat je het weet. Nou, het lijkt me dat hij zo wel goed vastzit. Mooi zo. Hoog tijd om eens te gaan bellen. Met de inspecteur van politie. Zo, dat was me het avondje wel. Zit ik rustig met moeder naar de televisie te kijken. Krijg ik opeens een telefoontje van het bureau. En wil je het niet meer lastig Dat van mijn pa? zoons Arne en Paul twee inbrekers hebben betrapt. Op op heterdaad. Eén hebben we zelf vastgebonden. Met een hondenriem. Nummer twee konden ze zo ophalen bij de auto. Die niet wilde starten, omdat Paul een paar kabels had losgehaald. Je hoeft het me niet allemaal uit te leggen. Ik heb het hele verhaal van Brigadier van Driel gehoord. Oh, dat was zeker die politieman die leiding had, hè? Dat is een aardige man. Probeer me maar niet steeds af te leiden. Jullie mogen er wel die inbraak bij dokter Hoensboek hebben opgepakt. En los daar passant ook nog de kraak bij de juwelier op de vaart weg. Maar dat neemt niet weg. Meneer dat... Van Driel zei dat wel. En goed geholpen hadden. En nou hou je je mond. Ja, pa. Wat zijn jullie voor snotjongens die zo'n levensgevaarlijke stunt uithalen? Ja, maar het altijd. Levensgevaarlijk, ja, ja. Jullie hebben alle geluk van de wereld gehad dat het om de neus en om de pom ging. Twee beroepsinbrekers die we heel goed kennen. Kerels die nooit geweld gebruiken, Gentlemen-inbrekers. Maar het had ja, Ik begrijp het anders. Echt wel, pa. Het had ook een ander soort criminelen kunnen precies, zijn. Precies, precies. En daarom ben ik des duivels. Daar had ik weet niet wat kunnen gebeuren. Sorry, pa. Daar hebben we niet aan gedacht. Ja, gelukkig is het goed afgelopen. En, maar eerlijk is eerlijk. Ik ben best blij dat die twee inbraken zo snel zijn opgelost. Dankzij jullie. Maar, pa, wij hadden die ene inbreker nooit durven aanpakken... als we Wolf niet bij ons hadden gehad. Wolf heeft die vent overmeesterd. Voor ons was het verder een eitje. Ja, als we Wolf niet hadden gehad... Oh, gaan we op die toer. Denk alleen al aan die gouden sieraden die hij heeft teruggevonden. Ja, en... ja, ja, zo is het wel weer mooi geweest. Ik heb er nog eens uitgebreid met ma over gesproken. En? Wat zei ze? Maar ze vindt niet... Ah, waarom nou niet? niet? Maar uh, ze vindt niet dat jullie Wolf kunnen houden... Nee. Als hij geen gedegen opleiding tot politiehond krijgt. Dus? Dus wat, pa? Vindt ze het goed? Wolf moet leren wat een speurhond wel en niet kan doen. Bedoelt u dat, Wolf? Ik bedoel dat ik Wolf een opleiding laat geven tot echte politiehond. Jezus, oh, fantastisch. Ja, cool, man. Wolf gaat op cursus. Ik lijf hem officieel in als politiehond bij dit bureau. Dus Wolf wordt een speurhond met een officieel diploma. Maar mag hij dan wel bij ons in huis blijven? Jullie moeder en ik hebben er lang over gesproken. Ja. Nou ja, ik, ik zal het maar zeggen. Ik... Het is goed, Wolf mag blijven. Ja! Yes. Yes. Yes. Wow! <laughs> Fantastisch. Cool. Nederlandse criminelen opgelet. Wolf komt eraan. Toppa, helemaal top.